In Amerika is de voormalig gouverneur van Illinois veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie. Rod Blagojevich heeft in 2008 geprobeerd de vrijgekomen senaatszetel van president Barack Obama te verkopen. Hij was al schuldig bevonden, maar de rechter moest de hoogte van de straf nog bepalen. Blagojevich vroeg de rechter voor de uitspraak om vergiffenis. Tegen de voormalig gouverneur was een gevangenisstraf geëist van 15 tot 20 jaar er komt op internet één landelijke bibliotheek. Vanaf eind volgend jaar kunnen alle leden van openbare bibliotheken daar e-books lenen. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer. De invoering van een landelijke digibieb is efficiënter en goedkoper... dan wanneer bibliotheken afzonderlijk een site moeten opzetten en beheren. Vooral kleinere gemeenten hebben volgens Zijlstra moeite met het bijbenen van de digitalisering. De staatssecretaris verwacht dat steeds meer mensen e-books gaan lezen.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 Luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Nou, we hebben vanavond Tony Rekenhof. Tony, welkom. Dankjewel. Dit is de derde keer al dat je hier bent. De derde en, interview dat ik hier mag doen. De ja. derde interview, je bent ook nogal twee keer als sidekick hier, hier geweest. Nou, hartstikke leuk. We gaan weer een heel ander onderwerp bespreken vanavond. Tony heeft een praktijk in Heemsteden. ze is medium en ze heeft avonden waarbij ze helderziende waarnemingen doet en ze staat in contact met overledenen. En het thema van, van vanavond is inzicht in het leven van de doden. Nou, de meeste mensen hebben geen idee dat er nog een leven is van de doden, Tony... ...maar daar kunnen wij dus twee uur over gaan praten. Ja, daar gaan wij het twee uur over hebben. We kunnen het er wel uren over hebben, want het is een uh, brede levenswereld die daar zit. Ja. En ik zeg altijd zo boven, zo beneden. En zo we hier ja, ja. over ons leven heel veel kunnen praten, is er over de bovenwereld ook heel veel ja. te vertellen. Ja. Ja. Mooi, maar ik ben heel benieuwd. Een mooie ervaring in mogen doen. Dus, uh... Onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn het leven van de doden... Is het leven na de dood hemel of is het meer hel? En hoe beleven de doden het? Hoe beleeft een overledene ons leven? Dus een overledene, iemand die is overleden ons leven als een mens op aarde. De doodervaringen en wie is Tony? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen van onze gasten. Nou, dan wil ik uh, beginnen met uh, muziek en dan halen we nog even de cd-presentatie van twee weken geleden terug. Ik weet niet of jullie die ge gehoord heeft. Maar toen is Rodus hier uh, geweest en uh, we waren hier met z'n veertien in de studio. En uh, nou, het was echt, uh, echt je, kon, je kon letterlijk niet meer keren. Ja, het zal warm geweest zijn. En, maar het was super gezellig, we hadden lekker champagne bij en een hapjes. En, uh, ja, het was heel erg leuk. Dat, ja. Uh, ja. Ja, echt uh, super. gaan we zeker nog een keer doen, wat, uh, wat mij betreft, met CD-presentaties. En om dat weer even terug, uh, terug te halen, uh, hebben we nu uh, Rodus met So Strong, So Fragile. so fragile so easy to hurt each other so hard to understand why sometimes we go If you oh, come closer, I, I will not refuse you. You are. Van, van Rodes. En volgens mij luistert ze mee. Dus Rodes is helemaal, helemaal prima. En we kijken uit naar het optreden van haar op 11 december. In, op station in Haarlem. Bij de Ananda Buddha Lounge. De eerste keer. En dan gaat ze optreden. En, nou, het is heerlijk. Het begint om twee uur. Wilt u kaarten kopen? Dan kunt u dat bij Ananda doen in de voorverkoop. En anders aan de zaal. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Tony Rekelhof en zij is medium. En we gaan het in dit blok hebben over het leven van de doden. Nou, Tony, leidt het alsjeblieft heel voorzichtig in. Want het uh, <laughs> is niet meteen uh, thuis, uh, ja, hoe zeg ik dat netjes, Op teelt slaan van haar. Wat in waar, shock, waar, waar zeg, waar we precies. het overal, staan, Ja, precies. Ja, want, uh, zweverig, dat is ja. teksten. Le uh, het leven van de dood, dus dat betekent dat de, als je dood bent, dat je dus niet echt dood bent, ja, dat vertaal ik er een beetje uit, maar dat je ook een soort uh, leven nog hebt. Kun je daar eens iets over zeggen? Ja. Uh, hoe ik het beste vertaal, hoe ik het ervaar, is dat ons bewustzijn doorleeft. We hebben het altijd al over onze ziel. En de ziel is uh, ja, een soort energetisch vergaarvat. Ik zeg het even heel plat nu, het is niet zo netjes hoe ik het nu bedoel. Maar want de ziel is natuurlijk een heel prachtig stralend gebeuren. Waar al onze ervaringen in zitten van alle levens die we al gehad hebben. En zeker ook van het leven wat we nu hebben gehad. En ons bewustzijn blijft wakker en onderbewust en bewust gaat als ware samenwerken en als je dan aan de andere zijde leeft, dan is het dus mogelijk om in contact te komen met dat stuk bewustzijn en zoals wij dingen weten, weten hun ook nog dingen. En ze leven gewoon verder, alleen met veel heldere inzichten als die wij hier op aarde hebben. Omdat wij belast zijn met ons lichaam. En ons leven wat we hier moeten leiden, en daar zijn ze daar helemaal vrij van. Ze zijn vrij van ziekte, vrij van pijn. Dus ze kunnen volledig aan dat bewustzijn werken. En inzichten vergaren. Dus zo hoe wij hier groeien, zo groeien ze daar ook. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door, en zoals we hier moeten werken, doen ze daar ook hun taken. Maar Tony, dat betekent dus dat je eigenlijk, uh, als je overlijdt, komt te overlijden, Het zij door bijvoorbeeld een verkeersongeluk heel plotseling of bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld met kanker heel, heel uh, goed voorbereid, zou ik maar zeggen, dat je dat het moment van overlijden ook gewoon heel bewust meemaakt? Dat kan, ja. ja. ja. Dat kan? Dat of... is niet altijd. Wel... Uh, vanuit het, het contact wat ik met de overledenen heb, uh, heb ik verschillende ervaringen mogen beleven en kunnen horen. En soms is een uh, ongeluk dat ze eigenlijk iets hebben, ik wist dit al, dit lag al op mijn pad klaar. En dan is het nog wel even een schok van, oh jee, nu dus. Maar dan gaan ze vrij snel toch door dat bewustzijnstraject heen dat ze overleden zijn en aan de andere kant verder gaan. En ze worden ook aan de andere kant, dat wordt iedereen, maar zeker als het heel traumatisch is, heel liefdevol opgevangen om uh, ja, te acclimatiseren en te herstellen, zodat ze daar bewust weer verder kunnen leven. Het kan ook inderdaad een hele schok zijn. Want als wij geboren worden, vergeten we onze plannen die we hadden in dit leven. Ons draaiboek. Mm -hmm. En als je dan onverwachts overlijdt en even vergeten was van, oh jee, ik zou vroeg overlijden. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Als je dan uh, boven komt, dan ga je lopen pruttelen. Dacht even hoor, je gaat iets te snel nu van mij. Sorry, ja. Uh, je, je, je neemt je voor om vroeg te, te overlijden, als je, voordat je voor je geboorte, zeg je. Ja, stel, dat, dat is een stel. Ja. En als je dan weer overlijdt en dat is dan ook vroeg, want je had dat voorgenomen. Ja. Waar je dus duidelijk helemaal geen bewustzijn meer op had Precies. toen je nog uh, leefde. Het vergeten dus, zijn in je leven, Dus ja. het is je overkomen op de een of andere manier, ja. ondanks dat je dat plande. Ja, je kan je draaiboek zijn vergeten. Ja, dan word je met een schok als het ware, op, op het moment dat je dood bent, word je weer wakker van, oh jee. Ja. En, en dan? Nou als je dan overlijdt met zo'n schok en, mm -hmm. uh, uh, dan kan het dus zijn dat je niet volledig bewust de, de dood oppakt en dan, dan blijf je als het ware hangen tussen dood en leven in en ja dan heb je een probleem als overleden persoon Maar uh, even heel ja heel, heel praktisch ja. hoe kun je nou niet helemaal bewust dood zijn ja, dus dat, Het is een beetje als dromen uh -huh. uh, als je droomt kan je soms het gevoel hebben Dat je erg wakker bent uh -huh. En je kunt soms wakker worden met het gevoel van Dit was echt gebeurd uh -huh. En dan in je dagelijkse gebeuren Een paar dagen later Dan heb je een herinnering aan iets En dan weet je niet meer was dit nou echt Of was dit nou een droom uh -huh. En als je overlijdt uh, via een ongeluk En dus niet echt bewust beseft van Oh ja, ik ben nu overleden Ik kan doorreizen naar de andere kant uh, Dan blijf je tussen dromen en waken inhangen ...voor je bewustzijnsgevoel. En ja, dan heb je een probleem. En dat zijn vaak degenen die niet echt los kunnen komen van ons... ...en wij dus ook niet los van hun. Je, Omdat die levensdraad nog zo sterk blijft. Dus je wil zeggen dat die mensen niet bewust, het, helemaal bewust zijn dat ze dood zijn? Precies. Dat is eigenlijk wat je ja, zegt. Precies. Zijn ze zich wel bewust aan dat ze nog leven, ook al leven ze niet? Denken ze, ze dat ze leven? Ze ervaren zichzelf als levend. Okay. Zoals wij kunnen leven in onze dromen... Mm -hmm. ...zo ervaren zij zichzelf als levend... En dat zijn vaak uh, de spirits die heel dicht bij ons uh, ja, gevoeld kunnen worden. Mm -hmm. uh, Sommigen ervaren ze als wat wij noemen lifters. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Ja. Uh, maar het zijn meestal de spirits die, die om ons heen zijn, die proberen contact te maken, die je dus als medium vrij makkelijk op kan pakken, maar die ook bijvoorbeeld zorgen dat de lampen gaan knipperen of de televisie gek gaat doen. Omdat hun energie, je kan je voorstellen als je overleden bent, voor je gevoel klop je op een deur en er wordt niet gedaan. En als je vijf keer klopt en er wordt nog steeds niet open gedaan, dan gaat jouw energie, je spanningsveld, gaat opbouwen. Want mm -hmm. jij hebt het idee, waarom horen ze me niet? Mm -hmm. Want jij als overledene kan ons wel zien, maar wij kunnen de overledene niet zien. Maar dat snap ik dan niet goed, hè? want uh, zo'n overledene die begrijpt toch dat, want uh, die kan toch dwars door zo'n deur heen lopen bijvoorbeeld. Dus die snapt dan toch dat hij die, dat die niet meer in de materie zit, of... Ja, maar dat, dat is dus het onbegrijpelijke ervan. Dat hij het, dat hij het, het overkomt, het, maar hij snapt niet wat hem overkomt. Hij is zich niet bewust van, ah, ik ben overleden en daarom gebeurt mij niet. Mm. En ik moet, ik moet verder. Dat is hij zich niet bewust. Hij heeft alleen maar iets van, wat overkomt mij nou toch? Wat is dit? En doordat hij de materie nog kan zien en de andere wereld waar hij naartoe zou moeten niet in beeld heeft, mm. blijft hij hangen in die materie en blijft hij bij ons om aandacht vragen, om, om duidelijkheid vragen. En die krijgt hij niet. En die krijgt hij niet, want okay. wij zien hun niet. Want nee. dan is het handig als er een medium is. of tegenwoordig veel overgevoelige kinderen. Uh, die ze wel kunnen zien en waarmee ze dus wel kunnen communiceren. Ja, nou dan gaan we zo daar naartoe, hè, dat ze ja. dan uh, naar een medium gaan. en dan kijken of, of, of ze dan alsnog naar het licht gebracht uh, kunnen worden. Ja. Maar stel nou dat dat nou niet gebeurt. Hè, en ik weet niet of er. Hebben die mensen een, een, een bewustzijn van tijd eigenlijk? Naar mijn beleving niet. Nee. nee. Nee, ze, dus het wordt ook niet erger ofzo? Nee, ze hebben namelijk geen lichaam. Wij zijn bewust van licht en donker. Mm -hmm. Wij zijn bewust van tijd omdat ons lichaam moed wordt of honger krijgt. Of, dus dat bepaalt een bepaalde tijdswaarde voor ons. En dat hebben ze niet. Ze hebben geen honger meer, ze worden niet meer moe. Nee. Dus voor hun is die, die tijdswaarde is weg. En licht is licht. Of dat nou van de zon is of van een lampje. Als ze jou kunnen zien, dan kunnen ze je zien. En hoe noem je zo iemand? Is dat een dolende ziel? Of, of hoe, ja, er zijn verschillende namen voor Z Zullen we gewoon maar een naam geven? Maar ja, dolende, dolende ziel kan. Soms ja. zijn ze ook heel prettig hoor, niet die weer. Dan denken ze, ik zit hier goed. Mm -hmm. Ik zeg altijd, het zijn voor mij allemaal spirits. Mm -hmm. En deze spirit zit in de tussenlaag. Oké, okay. nou noemen we dat gewoon spirit in de tussenlaag. Dat klinkt ook mooi. Um, maakt het voor zo'n spirit in de tussenlaag dan nog uit of, je, of die bijvoorbeeld een, een dag uh, in zo'n situatie zit of bijvoorbeeld 80 jaar? Of, uh, ja. of 500 jaar? Ja, wat ja, is het verschil? Want ja. hij heeft geen bewustzijn op tijd. Dus... Nee, maar het is wel als je... Uh, kijk, sommigen in die tussenlaag, prima. Hebben het helemaal goed. En, en vinden het ook wel oké. Okay. Maar sommigen, die hebben echt... Uh, als je dan een beetje laag in die laag zit, zal ik maar zeggen. Dus heel dicht bij de materie. Die ervaren gewoon die spanning. Ik word niet gehoord, ik word niet gezien. Niemand luistert naar mij. En die gaan spanning opbouwen. Hmm. En dan is 80 jaar erg lang. Hmm, dus dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus heb... dat doet wel wat met zo'n... Uh... Dat doet wel wat, ja. Het bouwt zich wel op. En waar kan dat toch op een gegeven moment toe leiden? Nou ja, als ze al aanklikken bij iemand, hè, als ze een lifter worden van iemand, dan kan het zijn dat die persoon uh, dus de, de levende persoon daar echt hinder van heeft want er komt een energieveld bij je die niet meetrilt met het jouwe nou dan krijg je olie en water bij elkaar en dat, dat voegt gewoon niet lekker en uh, de ziel zelf als die niet kan aanklikken bij iemand dus als die echt als een dolende ziel rond blijft hangen ja die wordt ervaren als ja als je bijvoorbeeld over zo'n plek loopt dat je denkt het is hier niet prettig het is hier koud en uh, wij als levenden ervaren dat als niet prettige plekken Mm -hmm. En de ziel, die ervaart dus steeds dat wij ons van hun afkeren. Want die, die zit ja. op zo'n koude plek. En als jij daar dan doorloopt en denkt, Jacky, wat is het hier niet prettig? Dan denkt hij, nou, weer een die het niet leuk vindt bij mij. Schapper de luisteraars dit nog, alle levende en overlevende door elkaar heen. Ja, we moeten er bijna een, een, een, een letter of zo aan geven. De, de A is dan, ben je levend ja. en B ben je ja. Uh, ja Dus uh, ik vind het wel uh, bijna grappig dat je zegt, van, uh, je, je kunt ze dus wel voelen als, als gewoon mens. Hè? Je, ja. je hebt het een medium, maar wij kunnen ze dus ook gewoon voelen. Ja, we dus... zijn echt, uh, als je in een huis komt, stel dat je een nieuw huis wil kopen. En soms stap je in een huis, denk je, oh, helemaal niet, ik ga hier uit. En soms stap je in een huis, denk je, oh, wat is het hier prettig. En dat kan in hetzelfde rijtje zijn, hetzelfde rijtjeshuis, weet je, en de een is toch anders dan de ander. Mm -hmm. En dat kan te maken hebben dat er daar in dat huis iemand is overleden, of een spirit van de tussenlaag daar nog aanwezig is. En die ervaar je dan als een, als een sfeer die ergens hangt, die als prettig of niet prettig ervaren wordt. En ja, ik denk sowieso dat je wel soms het gevoel hebt, bijvoorbeeld het is net of mijn vader met me meekijkt. Die, uh, veel mensen hebben tegenwoordig die ervaringen. En veel mensen hebben gewoon het geloof dat deze tussenlaag er bestaat en dat onze ja, voorouders, of, of ja, als je kinderen overleden hebt, dat die nog ergens aanwezig zijn. Mm -hmm. En wij vertalen dat als ja, de vlinders en de sterretjes. Ja. En, uh, maar we hebben ergens wel een bewustzijn van het ze moeten nog ergens zijn. En steeds meer mensen worden zich dus echt bewust van, hé, hey, ik voel die persoon nog bij me. En voor dieren telt trouwens hetzelfde. Als je een overleden hond hebt, dan kun je ineens ervaren of die hond nog aanwezig is. Ja. En we hebben allemaal wel dat je zegt, joh, het is net de geur van oma in de kamer. Mm -hmm. die, uh, en dat, dat soort ja, ervaringen, die zijn breed tegenwoordig. Gelukkig. Ja. Um zo'n zo uh, zo ziel die uh, die dan overleden is hè? Ik, ik, ik, heb, ik heb altijd het idee dat ze dan heel erg lang blijven hangen op de plek waar ze overleden zijn klopt dat? als daar nog iets te, te, ja, te... recht te breien is mm -hmm. ja. dan wel ja als ze niet bewust overleden zijn blijven ze daar vaak hangen hè? bij de laatste plek wat ze bekend is zo van ja hier is het veilig He, uh, denk maar even zelf na als je verdwaald bent. Dan ga je altijd terug naar de laatste plek waar je verdwaald bent geraakt als het mm -hmm. ware. Dan hoop je het weer te weten. En Dat is voor deze zielen ook. En ze blijven ook vaak hangen op die plek omdat er misschien nog een boodschap is wat nog geregeld moet worden. En uh, ja, dan komt mijn vak handig van pas. Want dan kan ik naar ze luisteren van goh, wat moet er nog geregeld worden. En als dat dan geregeld is dan merk je oké okay, nu is het oké. Okay. En dan reizen ze verder. Maar uh, moeten daar dan uh, mensen voor uh, bijvoorbeeld in zo'n huis wonen? Of, of kan zo'n huis ook nog helemaal leeg zijn? Een huis kan leeg zijn, het kan dan, zelfs afgebroken zijn. En dan blijven ze toch hangen en dan hopen ze daar toch nog iets te halen? Ja. Wat, wat kan daar in godsnaam dan nog maar te het, halen zijn in een leeg? Het is een leeghalings... eigenlijk uh, alsof ze zitten te wachten bij een bushalte. Ah, Oké, okay, ze weten niet waar ze op ze wachten. Ze weten niet precies, ze weten alleen van ja, ik blijf maar hier, want... Ah, Oké. Okay. En dat is omdat ze in dat niet bewuste stuk zitten. En ja, dan voel je je dan weer nog eens eenzaam, hè? Ja. Oh. Ja. Kunnen ze wel andere dolende zielen zien? Ik denk het wel, maar ik denk net als hier op aarde, als je wat depressief bent of, of down, dan zie je eigenlijk de mensen om je heen ook niet nee, echt. Nee. En dat is in die wereld precies hetzelfde. Daar is echt geen verschil tussen. Okay. Dus als die in hun eigen bewustzijnwereldje zijn, dan zijn ze zich niet bewust van de andere zielen om ons heen. Mm -hmm. Net als dat ik heel bewust ben van alle zielen om ons heen en een heleboel mensen gewoon ook niet. Dus daar zitten ook allerlei verschillen in. Heb je een beetje een beeld van deze studio? Zijn hier nog... Zielen? Ja. Ja, hoeveel? hoeveel of? Nou, momenteel sowieso bij ons zijn er vier. Ik voel er vier heel bewust. Bij ons of bij ons drieën? Bij Wat? ons drieën. Mm -hmm. Er zijn er nu vier die bij ons mee zitten in de, in de studio. Mm -hmm. uh, sowieso is dat mijn eigen gids die er altijd is. Maar het kan ook best iemand zijn die zegt van, oh, uh, dit is wel heel leuk om mee te maken. Ik wil daar eens bij aanwezig zijn. En die hier dus ook is. En ik weet zeker, in dit het pand an sich, daar heb ik al eens twee uh, zielen gevoeld. Hmm. En die horen gewoon bij dit pand, die zijn hier aanwezig. En, uh, maar die reis heen en weer, die zijn hier niet continu. Dus dat is wat ik zeg, die zijn tevreden in de tussenlaag. Die zijn tevreden? Ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat, uh, hoe, ja, waarom kiest iemand uh, daarvoor om in, tevreden te zijn in de tussenlaag? Nou, ook dat heeft te maken met bewustzijn. Als je niet bewust bent dat je verder kunt, dan blijf je op het stoeltje zitten waar je zit. Mm -hmm. en zodra je bewust bent dat er meer is, uh, en dat is ook precies hetzelfde in ons leven. Als wij weten dat er meer is, dan kun je ook kiezen om verder te gaan. En dat is bij de zielen precies hetzelfde. Als er meer is, dan kun je dus verder... Dat is een keuze. Nou, ik denk dat we de gasten of de mensen thuis even lekker uh, aan het denken kunnen zetten. Dan kunnen ze ondertussen even lekker genieten van, uh, van de muziek. Je hebt een paar uh, cd's meegenomen. En uh, nou, waaronder Chris de Burg. Kun je eens uitleggen waarom je deze muziek wil horen? Nou, Chris de Burg uh, die zingt het liedje Songbeurt. En ik hoorde hem uh, een tijdje geleden paar zinnen eruit, dacht ik, wauw, wat mooi. En ik hoorde hem kort geleden zingen door Paul de Leeuw, op televisie. En toen dacht ik, wauw, dat is dat liedje. En toen wist ik ook gelijk, die kan ik meenemen naar de studio. Ik vind hem erg mooi. I heard a voice So pure and easy A songbird. singing for me, I had no choice, only to listen and surrender to her. So oh. Inspiratieradio. En uh, we gaan nu uh, naar de boekbespreking. Herman, ik heb geen idee welk boekje gaat uh, doen, maar ik ben, uh, ben heel benieuwd. Nou Richard, dankjewel. Um, ja, een boekpresentatie is uh, natuurlijk uh, uh, an dat je het dus over een boek gaat hebben. Maar ik ga nu attenderen op eigenlijk twee boeken, of eigenlijk drie. Ik kom weer terug op Deepak Chopra, Leven in Liefde. De, terug naar de bron van innerlijke kracht. Dat is echt een soort bijbel voor mij geworden. Ik heb hem gekregen tijdens een uh, een lezing van Geert Kimpen van iemand, een wildvreemd persoon die naar mij toe kwam en die zei, dit mag jij gaan lezen. En het is de bedoeling dat als ik het boek verwerkt heb, niet alleen uit heb, maar ook verwerkt heb, dat ik het weer doorgeef aan iemand anders en dat ga ik ook zeker doen. Maar in aansluiting op dat boek kreeg ik van... Uh... Peter Saarloos, dat is een uitgever, een boek toegestuurd en dat heet Liefde en Vrijheid. En dat is de Zelfliefde, Zielsverwanden en Liefdesrelaties. En ik ben uitgenodigd op de boekpresentatie. Vorige week, zondag ben ik daar geweest, samen met Femke Bloem. En ik moet zeggen, het was een enorme belevenis. Het was een, een, ja, een, een, een soort lichtmeditatie die daar gedaan is. En daar is het boek bij geïntroduceerd. En eigenlijk wil ik wel iets uit het boek vertellen. En op een gegeven moment kwam er ter sprake dat uh, bijvoorbeeld ik open alle kanalen voor de transmissie, hoe minder ik doe, des te beter het is. Alleen maar transparant en open zijn. Ik ben open voor de energie hier, ik ben open voor de energie die getransmit wordt, ik baat in het licht, ik baat in energie van deze woorden, ik laat alle energie moeiteloos door mij heen stromen. Soulmate contact is harmonieus, aangenaam en uitnodigend. Het aardse vlak, de persoonlijkheid, is pure liefde toevoegen. De verbinding wordt mooier, voller, misschien minder toegankelijk voor je persoonlijke zelf, maar je aardse zelf groeit in harmonie en opluchting. Het is een brug te slaan naar het zielsvlak en je aardse persoonlijkheid. De liefde toevoegen aan het contact wordt, wordt daartoe ook makkelijker. Het contact met je zielsverwanten kan ook uitdagend zijn. Je kunt, bijvoorbeeld verdriet, je kunt bijvoorbeeld verdriet gaan voelen dat je heel lang had weggestopt. Er kan boosheid opkomen of angst, onzekerheid. Er kan alles bij je boven komen drijven dat, je, dat in je verscholen zat en dat je eh, verdrongen had en door je zielsverwant wordt losgemaakt. Je kunt ook bekrachtigd en gesteund worden. Het is een samenhang, een resonantie. Je zult door je contact met de zielsverwanden altijd één op de andere manier verrijkt worden en beter in het leven komen te staan. Je kunt het zien als een reinigingsproces. Je mag vertrouwen hebben. Je weet dat iedere verandering een teken van energie is. Hoeveel energie... De, uh Hoewel de energie van het zielsvlak zelf helemaal zuiver is, kan de integratie ervan in je leven dus af en toe wat opschudding veroorzaken. Juist omdat die zuiverheid niet altijd meteen samengaat met de andere energie in je, in je energiesveld. En soms maakt de zielenergie gedoe uit het verleden los. En het is een goed teken dat die rotte energie eventueel uit vorige levens gereinigd kan worden, uit je systeem loslaat. Het betekent dat er een hogere energie voor in de plaats komt. De energie zal hoe dan ook zijn werk doen en je leven mooier maken. Het enige wat jij hoeft te doen is je aandacht blijven richten op wat je wilt. Blijf je focus houden. Geniet van de mooie dingen in het leven. Nou, dat is allemaal in dat boek wordt dat beschreven Liefde en Vrijheid. Um, over de volgende uitzending gaan we het hebben over het boek van uh, Paulo Coelho. Maar nog even op het andere boek Liefde en Vrijheid terug te komen, de uitzending daarna, gaan wij met de schrijvers Barbara Boreka, dat is een Poolse mevrouw, en René Argonet, gaan we een gesprek voeren via de telefoon. En dat gaat ongeveer acht minuten duren, dus dat wordt echt een heel mooi gesprek. En ja, dan hebben we ze dus niet echt live in de studio, maar toch telefonisch. Uh, het boek van Paolo Kweljo, wat de volgende boekbespreking wordt... ...dat ga ik samen doen uh, met Brenda Vader. Brenda Vader is van Meer Radio in Haarlemmermeer. En, en dan schakelen we de twee zenders. En dat is Zwarte Piet, avond. daar zijn we helemaal blij mee. Daar staan we pieten voor de deur. Uh, voor de deur. <lacht> <lacht> Hallo jongelui. <lacht> uh, die uitzending gaan we doen met, uh, met Brenda Vader. Uh, Brenda Vader is dus van Meer Radio. Uh, ja, uh, Paolo Queljo, dat is uh, het boek Alweb en dat zou ik mogen uh, introduceren voor uitgeverij uh, uh, de Arbeiderspers. En het was het plan om Paolo Queljo in te laten vliegen in Haarlem met een helikopter op de boterbaak te laten landen. En ja, helaas uh, is het niet doorgegaan op het allerlaatste moment en het had ermee te maken dat... Toen de plannen gemaakt werden was er net een soort helikoptercrash geweest boven Haarlem, het grensgebied. En de vergunningen die waren nogal lastig, heb ik begrepen. Dus ja, van de auteur van De Alchemist, de volgende keer. Elk moment is een nieuw begin. Paulo Coelho. Ja, ik denk eigenlijk dat ik zo wel voldoende heb uh, verteld. Rie. Nou Herman, heel, uh, dat, dat ene boek wat je besproken hebt, dat is heel, uh, dat komt oh. heel mooi overeen met het onderwerp wat, het onderwerp, wij, ja. uh, wat wij hebben ja. besproken. Uh, ja. Het gaat ja. nog iets meer over de levenden en wij hebben het iets meer over de doden, maar ja. uh, voor de rest... Uh... Maar het verhoudt zich hetzelfde. Ja, je ja. Ja, Dankjewel Herman. Herman, dankjewel. Uh, nou, we gaan uh, nu naar de volgende muziek. En uh, ja, Albert Jan Vos, de programma leider van ZFM, uh, die heeft mij uh, een aantal cd's gegeven. Zo van nou, dat is volgens mij is dat wel wat voor jouw uh, programma. En, uh, en ik wilde eigenlijk gewoon uh, van al die cd's even een lekker nummer uh, nummer draaien. Dus uh, dan beginnen we met John Rutter. Ik weet niet of je John Rutter kent, ken John Rutter. Ik ken hem. Nou, dat is echt een, um, een, een, een componist, een Engelse componist die um, muziek maakt met, uh, met veel core, core, maar hele hoog. Hoogstaande, kwalitatieve, mooie koor Hoi. veel sopranen. Uh, normaal vind ik dat over het algemeen niet zo spannend mm -hmm. maar bij John Rutter die, die, die, die krijgt voor elkaar om, om een soort dynamiek erin te zetten en, en een stuk uh, ja, bijna drie-dimensionaal drie zangwerk af te leveren, dat, dat je helemaal bijna, nou, weet je, je kan bijna niet meer uh, ja, je moet luisteren zo, zo ontzettend ja. mooi uh, is dit hij werkt ook uiteraard met de beste koren van, uh, van de wereld, en uh, nou ik zou zeggen, luistert hij gewoon uh, lekker dit is, uh, wat we nu naartoe gaat, gaat luisteren is John Rutter met The Cambridge Singers en the City of London Symphonia, en het nummer wat we, waar we nu naar gaan luisteren is For the Beauty of the Earth Niet uh, luisteraars. Prachtige muziek van, uh, van John uh, Rutter. Um, nou, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gast Tony Reekhoff en zij is medium. En we gaan het in dit uh, blok hebben uh, over: is het leven na de dood nou de hemel of is het meer de hel? En hoe beleven de doden het, Tony? Ja. Wat een onderwerp, hè? Ja, hè? Er <laughs> kan veel over gezegd worden. Ja. En ik hoop ook dat de luisteraars kunnen luisteren met een open mind en een open hart. Ja, dat, we, hadden ja we hadden het er net nog even over. luisteraars waarschijnlijk wel. Ja, we hadden het uh, net nog even over. Misschien hebben mensen wel uh, behoefte om erover uh, te praten. Ja. Um, dus we hadden bedacht we gaan even het telefoonnummer van de studio uh, noemen dan kunnen mensen ons uh, bellen dan kunnen ja. ze in de uitzending vragen stellen ja. en we gaan jouw nummer ook nog uh, noemen dat, uh, dat na de, de uitzending mogen mensen jou ook bellen hè? Ja. jouw 06 nummer ik kan me voorstellen dat dit veel beroering geeft en dan uh... ja. Een stukje nazorg. Ben ik bereikbaar, ja. Het uh, telefoonnummer van de studio is 023 57 30 393. 023 57 30 393. Dus u kunt gewoon bellen en dan uh, komt u live in de uitzending. En kunt u vragen stellen aan uh, Tony. En jouw 06 uh, nummer? Uh... dus 06 42 617 945. Nog een keer. Nog een keer. N 06 42 617945. Prima, nou, we noemen het aan het einde van de uitzending nog, nog een, een keertje. keertje ja. Mag ik even inhaken? Het is natuurlijk een live uitzending. Het is vandaag 4 december. Dus bij de herhalingen, nogmaals, dat zijn andere data. Dan ja. geldt het nummer voor de studio niet. Nou, van, ja, van Tony, dat blijft natuurlijk gewoon van ja. Tony. Dat is wel een mooie, mooie toevoeging. Ja, dus, uh, nou, Tony, de, is het als je doodgaat, nou de hel? Of is het nou de hemel? En dan willen we, daar bedoelen we niet mee dat mensen naar de hel gaan of naar de hemel gaan. Dat is wat anders. Maar hoe ervaren zij het? Ervaren ze het als heel fijn en prettig? Wat het hemelse gevoel dat wij dan uh, denken te hebben. Of ja. ervaren ze het meer als iets vreselijks als je, als je dood bent? Ja. Ook dat is uh, van diverse factoren afhankelijk. Uh, A, het factor hoe heb je geleefd? En hoe ervaar je dingen? Uh, Sommige mensen die zijn er bijna erg goed in om wat ze ook ervaren de zware kant ervan te zien. En dat is als je overleden bent ook. Als je zwaar gemoed hebt, dan is het aan de andere kant vaak wat moeilijker om daarvan los te komen en te ontdekken van hey, hier is het licht en luchtig en hier is het prima. Dus hoe je de andere zijde ervaart is ook heel erg van hoe ervaar je leven aan zich en hoe ga je met dingen om. Dus opnieuw heeft het te maken met je bewustzijn en de inzichten die je hebt mogen verwerven met elkaar. Uh, en daar zijn vaak wel discussiepunten over, want mensen die heel slecht geleefd hebben, hè, wat wij dan slecht noemen, uh, als die aan de andere kant komen, hoe gaat het daar dan mee? En die ervaren inderdaad best wel moeilijke periodes, omdat ze zich daar bewust worden uh, van de gevolgen van hun acties. En ik kan me dan denken dat je denkt, van nou ik ben in de hel terecht gekomen. Want dan zal je door al die stukken heen moeten en bewust moeten worden en moeten erkennen van oké, okay, dit heb ik gedaan en dit was dus het gevolg. Je kunt je niet meer de rug toedraaien voor je geweten. Misschien even inzoomen op dat uh, slechte leven. Wat, ja. wat, wat, hoe definieer jij een slecht leven in dit geval? Nou, als je willens en wetens uh, keuzes hebt gemaakt die, die anderen kwaad hebben berokkend. Andere mensen. Ja. Uh, als je willens en wetens jezelf kwaad hebt berokkend, krijg je het mm -hmm. aan de andere kant ook wel uh, wat benauwd hoor. Omdat mm -hmm. je ook dan door het inzichtstuk heen moet. Uh, en dan kan je bijvoorbeeld zelf voor de Sorry? bedoel je zelfmoord of, of andere ja zelfmoord kan eronder zitten ja. maar ook gewoon mensen die, die willens en wetens aan de drank zijn gebleven Voor veel mm -hmm. maakt het uit en uh, die uitgestoken handen niet hebben kunnen pakken hè, want ja ik probeer niet te oordelen uh, omdat er altijd een heel verhaal achter zit waarom mensen doen wat ze doen mm -hmm en uh, in het kader van karma en hoe ik geloof er zijn afspraken gemaakt waarom je gaat leven en wat je gaat doen in dit leven je zal maar de afspraak hebben gemaakt dat je alcoholist bent en je ja. zal maar de afspraak hebben gemaakt He, dat, je, dat je dief wordt in dit leven, ik vind het nogal een heftig stuk en ik geloof daar oprecht in dat er dus afspraken gemaakt worden voordat je geboren wordt mm -hmm. en in het leven zelf heb je dus de keuze uit het boek met mogelijkheden wat je mee krijgt welke richting ga ik op en het zal je dus maar overkomen dat je dat verkeerde pad kiest. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan, dan ben je onderjarig, roep ik dan altijd. Maar het is bijna uh, dubbel, hè? want op het moment dat je met jezelf hebt afgesproken bijvoorbeeld om een uh, inbreker te worden, ik noem maar wat, ja. en aan het einde dan kom je te overlijden en dan ja. blijf je die inbreker te zijn, mm -hmm. en dan krijg je daarna ook nog eens een tijd want uh, je, je maar... gaat het dan heel zwaar krijgen. Ja. Het is bijna oneerlijk. Ja, nou aangeloof ik niet in het stuk dat je zelf hebt gekozen om inbreker te zijn. Mm -hmm. Ik ben er wel mee akkoord gegaan dat dat in jouw draaiboek staat. Okay. Het is voor mij boven een soort vergadering als jij geboren gaat worden, uh, wie ga je ontmoeten, wat ga je allemaal doen en uh, ja, daar zet je een soort handtekening onder van nou, dit wordt mijn levenscontract dus je, je gaat er wel mee, akkoord dat het, je gaat overkomen, mm -hmm. als je boven bent wordt ook helemaal uitgelegd waarom dit soort dingen gebeuren, word je dan echter geboren, dan zijn we dat vergeten en dan komen we in dat lijden terecht en dan is het vele malen moeilijker en hier op aarde is het oordelende vlak hè wij zeggen een dief, die is fout. Daarboven zeggen ze, als mens ben je niet fout. Het feit dat je gestolen hebt, is fout. Mm -hmm. En daar krijg je inzichten in. En hele liefdevolle opvang. Hoe, hoe zie je dan die combi? Dat je, uh, dat je de opdracht krijgt bijna om te gaan stelen. En dan ja. word je er, als je dan straks overleden bent en je komt erboven, ja. dan word je ook nog op afgerekend. Maar je wordt er niet op afgerekend. Nou ja, je krijgt het je, je moeilijk. Maar dus je kan het zo het ervaren. Je kan het ervaren hmm. dat ze je daar toch nog een keer door dat bewustzijnslaagje heen trekken, zodat je inzichten verwerft. En dat kan jij ervaren als een soort straf. Omdat hmm. je heel bewust uh, beseft, en nou ja, maak het hier maar eens mee. Als je ik heb een ruit ingegooid bij de buurman. En je beseft dan wat daar de gevolgen van zijn. Dat is heftig. Mm. Dus laat staan als je boven komt. En ervaart wat je gedaan hebt. Als je dat werkelijk mag inzien en werkelijk mag voelen... Hey, ...dit waren de gevolgen, dat kan zwaar zijn. Maar er is altijd liefdevolle opvang. Nou, ik vind dat een hele mooie zin om te, te eindigen, deze, dit blok. Want uh, de, de, ik, ik besef dat dit een heftig uh, stukje, stukje ja. is. We gaan uh, weer even naar muziek die jij hebt uh, meegenomen. Uh, het grappige is, voor mij ben je de derde gast die dit nummer, uh, die, dit nummer okay. meeneemt. Maar wij, wij, wij hebben daar absoluut geen invloed op, uh, vinden wij zelf. Dus, uh, en vorig jaar met oud en nieuw heb ik het al... Als, uh, nummer van het jaar gekozen. Oké, okay, ook nog, ja. Dus dat, ja. ja, dat ja ook dat herinneren. nog, Richard. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar we gaan hem gewoon lekker weer draaien... ...want het is gewoon een prachtig nummer. Ja. Van waar nou, dit nummer? Het is het, is een, uh, uh, het nummer uit, uh, van Gabrielle Song... ...van As It Is In Heaven. Uh, toen ik het nummer hoorde... ...verstond ik er geen letter van... ...maar het bracht me in tranen. En vrij vertaald betekent het woord het, uh, ...het leven is van mij. En ik mag het leven op mijn manier en ja, dat raakt me iedere keer opnieuw weer dus we gaan luisteren naar uh, de naam vind ik altijd wat lastig Helen <laughs> Schoholm met Zosom in Hebbelen Gabriela's song de in uw zon lieve terwied waar ten stand. I am door better in your world. In the trust of long ago of hemel in We nou hebben hier een zingende Tony in de studio, die uh... zat het compleet mee te zingen. Nou, je zweet is nog best aardig, uh, Tony. Ja, hier en daar een kommaatje uh, verkeerd. <laughs> nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast uh, Tony Reekenhoff en zij is medium. Um, ja, uh, waar we het over gaan hebben is hoe beleeft een overledene ons leven. Maar ik, ik, ik ben nog even eigenlijk uh, gebleven bij het vorige stuk. Dus ja, waarschijnlijk was... schuiven we dit onderwerp even na, tot na het nieuws. Dag. Want uh, waar waren we nou gebleven? Iemand is overleden. De, je kunt op een uh, verschillende manieren overlijden. Je kunt uh, overlijden dat je nog hier blijft in, het, uh, in de tussenwereld, zeg ja. maar. Je kunt ook uh, op een gegeven moment uh, uh, naar, naar het licht gaan, zeg maar. Daar hebben we het over die overgang hebben we het ook nog niet over gehad. En wat we hebben gezegd van nou, je kunt het daarna uh, zeg maar wat zwaarder hebben of je kunt het wat makkelijker hebben. En dat hangt af van de let maar zeggen, de levensstijl die je hebt gevolgd in, uh, tijdens je leven. En het bewustzijn daarin. En het bewustzijn daarin. Ja. Maar even nog naar het, naar het uh, stuk van je bent hier, je, gaat, je overlijdt uh -huh. en je bent al dan niet hier blijf je nog een tijdje of je gaat meteen uh, door maar dan ga je naar het licht zeggen ze kun je, kun je nog iets vertellen over die overgang ja uh -huh. Ja, ik zit nog even met het andere stukje dus okay. mogen. Oké, wil je liever eerst even dat... Uh... Ik wil even het andere stukje ja, nog afsluiten, prima. want uh, wat ik zei, je kan aan de andere kant het, uh, het leven aan de andere zijde bijna als hel ervaren als je veel moet doorwerken. Maar het levert wel iets op, want je krijgt altijd de kans om het te herstellen. En van daaruit ga je eigenlijk weer een klasse hoger, noem ik dat. Hè? Dan ga je door de brugglas heen uh, verderop. Uh, en dat gaat heel snel, dat is heel prettig, is het dan ook onmiddellijk. Zodra je inzicht hebt, is de hel de hemel geworden. Oké. Okay. Dan, en dan mag je eraan werken om dat uh, weer te herstellen. Ook naar de anderen nog steeds toe. Dus al ben je aan de andere kant. Er is nog steeds herstel mogelijk. Met de geliefden die hier op aarde nog zijn. Of de mensen die uh, je ja, misschien toch wat kwaad hebt gedaan. En dat vind ik het mooie van mijn werk. Dat ik dat mag begeleiden. Uh, en dan ben ik jouw vraag even kwijt. Wil je ja. nog even herhalen? Nou, dan blijf, ik, dan blijf ik nu even bij jou. Ja. Uh, he, he, he, kan, kunnen, die, kunnen die zielen dat dan ook? Uh, de, de, de, dat contact met die uh, mensen die hier op aarde zijn. Om dat te herstellen, dat kwaad. Kunnen ze dat dan alleen? Of hebben ze daar bijvoorbeeld inderdaad een medium voor nodig? Nee, ze kunnen het ook alleen. Want hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, ze kunnen geen contact hebben samen? Nee, maar stel bijvoorbeeld... Uh... Ze worden dan als een, een tijdelijke gids worden ze bij jou geplaatst en ze ondersteunen jou dan in de dingen die je, die je moet gaan doen. Dus ze geven je inspiratie in je hoofd oh, okay. of ze zorgen dat je extra veilig bent en precies die dingen gaat doen en die dingen op je pad krijgt dat je denkt oh dat is handig ik moet die kant op of ik moet dat nu gaan doen. Dus uh, ze leggen aanwijzingen op je pad, zodat jouw pad beter wordt. Hmm. En zodat je ook de juiste personen tegenkomt, zodat als jij er een trauma van over hebt gehouden, van het gebeurde, uh, dat jij het ook weer kan loslaten en ook weer kan oplossen en inzicht mag verkrijgen. En daar zijn ze altijd bij aanwezig om het zeker energetisch te ondersteunen. Dus ze gaan je eigenlijk helpen met je ja, leven? Ja. En ik heb dat letterlijk met mijn vader meegemaakt. Okay. Dus dat is heel prachtig. Dat je dus bij leven denkt van, yo, ik kan niet met die man door één deur. Ja. En na zijn overlijden het mag herstellen. En ik nu zeg, ja, ik heb, uh, ik heb een hele goede vader. Ja, ja. leuk. Ja. Ja, ik heb eigenlijk ook zo'n ervaring. Ja. Um, en wat schieten die zielen daarbij op, daarmee op? Nou ja, als je dus uh, het leven na de dood uh, als een hel ervaart, mm -hmm. dat is niet prettig. En als je dan de inzichten mag beleven en ook zegt, ja oké, okay, ik neem hier verantwoording voor, ik neem hier erkenning voor, ik ga het oplossen. Uh, op het moment dat je het oplost voor een ander, wie goed doet, goed ontmoet, dat is ook de andere kant. Ja, dat werkt dan ook. Ja, dan is die ziel dus ook een stukje bevrijd van iets en mag ook weer verder reizen. En die, uh, die kan dan verder, ja, hoger in het licht, betekent voor mij hoger in de trilling. Mm. Weet je, licht is alleen maar bewustzijn. Ja. En hoe minder bewust, hoe donkerder jouw leven zal uh, ervaren. Zowel hier op aarde als aan de andere kant. Dus dat is geen verschil. Daar zit, wat mij betreft, geen verschil. Zullen we dan na het nieuws beginnen met de overgang van hier naar het licht? Prima. Laten we daar ja. even daarmee, uh, mee beginnen. Ja. Uh, ik ga naar het volgende CD die ik heb gekregen van uh, Albert-Jan Vos. Albert-Jan, nou, trouwens nog bedankt voor deze mooie CDs. Um, en dat is uh, Vicky Brown met The Nearness of You. MUZIEK van ZFM, via kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Duits en Franse regeringsfunctionarissen verwachten niet dat op de EU top van morgen en overmorgen een akkoord wordt bereikt. Er zijn nog te veel meningsverschillen. Fransen voorzien dat alleen de 17 landen met de euro het eens zullen worden... maar niet alle 27 EU-lidstaten. De Duitse functionaris sluit niet uit dat er pas rond kerst een akkoord ligt. De druk vanuit de financiële wereld wordt steeds groter om maatregelen te nemen. Duitsland en Frankrijk willen de stemverhoudingen in de EU veranderen. Nu moeten belangrijke wijzigingen unaniem worden goedgekeurd. Dat zou bij meerderheid van stemmen moeten worden. Daarvoor moet wel het EU-verdrag worden aangepast. Finland heeft al laten weten daar niets voor te voelen. In Rusland hebben tegenstanders van de regering vandaag opnieuw gedemonstreerd. In Sint-Petersburg gingen ruim 500 mensen de straat op. De politie arresteerde er 70 betogers. In Moskou was het protest vandaag aanzienlijk kleiner dan de afgelopen dagen. 20 demonstranten werden er opgepakt. In totaal zijn tot nu toe zo'n duizend